Visser met het NOS-journaal. Voor betrokkenheid bij een overtransport in Amsterdam... verhoort het Openbaar Ministerie een man van 34. De miljoenenroof was in juni vorig jaar. De verdachte werd een paar weken geleden aangehouden... in verband met een hennenplantage. In het huis van zijn ex-vriendin vond de politie het explosief pentriet. Dat is een springstof die bij de overval op Brinks werd gebruikt... om het gelddepot binnen te komen. De rechtercommissaris heeft vanochtend besloten... dat de verdachte uit Amsterdam langer blijft vastzitten. Bij de overval op Brinks werd 12 miljoen euro buitgemaakt... Het Rotterdamse tankopslagbedrijf Otvio moet voor de rechter verschijnen. Het bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie veiligheidsvoorschriften overschreden, Zo is er in het bedrijf kankerverwekkend benzine gelekt. En zijn procedures voor het werken met gevaarlijke stoffen niet goed gevolgd. Ook werden lekkages niet gemeld bij de Milieudienst. De boetes die het bedrijf kan krijgen kunnen in de miljoenen lopen. Oldfiel is geregeld in het nieuws omdat het bedrijf milieu- en veiligheidsregels niet naleeft. In juli werd het bedrijf stilgelegd omdat er problemen waren met koelsystemen die opslagtanks moeten beschermen tegen brand. Nationale ombudsman Brenninkmeijer noemt de nieuwe fraudewet onuitvoerbaar. De wet maakt het mogelijk uitkeringsfraudeurs harder aan te pakken... maar volgens Brenninkmeijer vinden de betrokken instanties hem te dwingend. Gemeenten, UWV en de Sociale Verzekeringsbank betreuren het volgens de ombudsman... dat ze straks in individuele gevallen geen eigen afweging meer kunnen maken. Ook dit jaar heeft Nederland er geen derde drie restaurant bij gekregen. Blijkt uit de nieuwe Michelin-gids 2013 voor Nederland. Nederland hebben alleen de libraaien van Jonny Boer in Zwolle en Oud-Sluis van Sergio Herman in Sluis drie sterren gekregen. Vier restaurants krijgen voor het eerst een ster en drie restaurants staan voor het eerst met twee sterren in de gids. gids voor 2013 telt 18 restaurants met twee Michelin sterren dat is een verdrievoudiging in tien jaar tijd. Toen besluit het weer, af en toe regen en ook wat zon bij een graad of 10. Ook morgen veel bewolking, dan in het noordwesten enkele buien en 8 of 9 graden. Dit was het NOS Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt.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 Ja, kerkraden. Ik weet niet of ik wel eens op vakantie in Zuid-Limburg met open oren door kerkraden ben gelopen. Verrukkelijk. Het kerkgeruis, het plaf van kerkraden, je geen klaf van, maar het klinkt zo verschrikkelijk mooi. Ik liep tijdens mijn vakantie in Limburg een middag door kerkraden en toen zei een man tegen mij: Ach, kiek. Toen er je die eens, toen moest nog je zoen.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 Dus ik vroeg aan iemand een kerkrader, als ik vragen mag, u had het net over roepen, zegt u hier de kerkrader misschien ook heel toevallig, wie hebt roepen op Moos? Wie hebt roepen op Moos? zei hij nee, hier in Limburg doen wij er altijd een was op. <lacht> een mooie streektaal, vind ik mooi. Ja, ik vind het... Het plat van Brabant lijkt soms ook verrassend veel op het Almeloos. Ik was met carnaval in Bergen op Zoom en dan liepen ze er allemaal zo bij. Ach me leurt het, Dan zeggen we praktisch hetzelfde. Acha on, on... <lacht> maar ongeveer hetzelfde. <lacht> nou, dat is mooi, ja, het plat vind ik mooi. Ik vind het mooie van de Limberos. Het Limberos klinkt heel zangerig. Twens niet. Nee, je kunt zeggen van Twins wat je wilt. Maar je kunt niet zeggen dat het zangerig klinkt. Hé, hey, van je lik aan de Is ook mooi. Jawel, heeft ook zijn charme. Jawel. Maar niet omdat het zangerig klinkt. maar mooi omdat het nuchter klinkt. Kijk, dat heeft het Limburgs of niet? Limburgen klinkt nooit nuchter, vind ik. Nee, dat vind ik niet. Maar het Limburgs heeft weer wat anders. Hè? Limburgs klinkt... Enorm, enorm erosisch. Ja, vind ik wel. Oeh. Ja, en nu zijn wij qua erotisch taalgebruik in al ook niet veel gewend, moet ik u zeggen. Nee, een Twents klinkt niet erosisch. Ja, hoewel, dat zeg ik nog wel, maar ik heb gelezen, hè. Meisjes met een Twentse tongval zijn het meest populair bij de 06-lijnen. Omdat ze alles ins inslikken, hè. Mag dame, daar gaat <lacht> ik. Ah, daar... En dat nummer heet One More Night. Jawel. Oh, wacht even. Ja, zo wel. Ik zou me trots van vergeten. Het is natuurlijk niet goed als je dat vergeet. De vinyljaren eindejaar stop 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zandvoort. Jo, Wat leuk.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 Wederom hoog in onze Euro Breakdown, u weet het, de website of de hitparade die elke vrijdagmiddag wordt uitgezonden door George van Dam op ZFM tussen 3 en 5. En uh, die hitparade dat is een samenstelling eigenlijk uit alle uh, zeg maar Europese hitlijsten en daaruit stelt hij dat dan samen. Dat vind ik wel leuk, dat moet een hele, hele uitzoekerij zijn. Um, wij hopen dat we ook binnenkort een heleboel uit te zoeken hebben als u vooral stemt op onze vinyljaren top 20 dames en heren. Want dat zouden wij heel leuk vinden. En u kunt stemmen, ik zeg het nog maar een keertje. Uh, u kunt stemmen op www.devinieljaren. En vergeet vooral het woordje de niet, de niet en schrijf in viniel met een y. Als je dat met een i schrijft of zo, dan gaat het verkeerd. Dus devinieljaren.webklik.nl Webklik met een b. Als je dat gewoon eventjes doet, dan kom je op de welkomstpagina en daar wijst zich alles vanzelf. Er staat een stemformuliertje op en de plaat die u op nummer 1 zet, laten we dat er nog even bij vertellen. De plaat die u op nummer 1 zet, die uh, krijgt natuurlijk het meeste aantal punten. En de uitzending van die uh, top 20, dat is op 19 december. Hi. Every, time, every, time, I every time I think of you. The Babies.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 Love you. Natuurlijk een prachtige verhaal van, uh, van de baby's, dames en heren. De baby's. Prachtige band. Hoppa, daar gaat hij weer hoor. Whoah, whoah, whoah. De Hollies waren dat Engelse band, dames en heren. Met onder andere natuurlijk nog Graham Nash erin. Althans, zeker met deze nummers. Hij is er op een gegeven moment uitgestapt. Toen de Hollies het onzalige plan kregen, vond hij tenminste dan, het onzalige plan kregen om een, om een LP op te gaan nemen. Die heette Hollies Sing Dylan. En dat ja, kan ik me wel bij voorstellen. Als je zelf gewoon goede dingen kan schrijven. Dat je denkt van, ja, wat moeten wij nou in godsnaam met een LP met songs van Bob Dylan erop. Uh, ah, het is al zoveel gedaan. En nou ja. Dus ging hij weg en ging hij uh, naar uh, Amerika. En uh, daar maakte hij kennis met, uh, met Dave Crosby en Stephen Stills. En dat werd dus het legendarische duo Crosby, Stills en Nash. Jawel, over Dylan gesproken. How many roads must a man walk down before you call him a man?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 is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Ja, de pure Dylan, zoals hij uh, ooit begon, echt puur. Hartstikke puur, mag je wel zeggen. Nou, dat heet uh, Blowing in the Wind natuurlijk, u kent het allemaal. Het is uh, nou, misschien wel honderden, honderden malen gecoverd. En iedereen die uh, gewoon uh, drie akkoorden op een gitaar kan spelen, die, uh, die, die zingt <laughs> dit liedje wel. Alleen gek is dat het geen van alle doen zoals als Dylan het doet. Ik, ik probeer dat er even achter te komen, want hij heeft zijn uh, gitaar in een hele aparte stemming staan. Want hij speelt het gewoon in de toon D. Nee, maar dat is toch een hele aparte stemming. Ga ik thuis nog eens uitzoeken die dat geflikt heeft. Want, uh, waarschijnlijk met een kapotje of zo. Oh, dat is een beetje technisch gelul natuurlijk. Dat moet je allemaal niet doen. Nee, gek? Dit zit die meisje nog altijd niet. <lacht> nou, dan met een beetje stof uit je horen. Hoppa! Zo, hoezo een stoutje. Dat is wel stof uit je oren. Behoorlijk, ja, toch? Hompen heet dat hè tegenwoordig gewoon. Ja. Met de muziek van Stedenscook kan je hompen. Dat je wel, hoor. Maar ook leuke uh, leuk, uh, hossen en en en hossen. Roll over lay down! Versie van uh, Status De stof uit je oren plaatst, dat heet de rol over, uh, lay down, lekkere plaat waar hey. lekker swingen, hompige erop, of, of hakken op zijn uh, achterhoeks, of uh, hoe je dat allemaal noemen wil. dat <laughs> maakt allemaal niet uit. Het bengen, Ja, bijvoorbeeld. Uh, het kan er allemaal op. Uit Zandvoort van onze razende reporter Joop van Es, junior. Jopie! Hey Ruud, Angela, goedemiddag. Goedemiddag, heb je uh, een leuk weekend gehad? Uh, uh, nou, minder eigenlijk. Zaterdag was niet zo denderend. Uh, ja, misschien wel iets van, van een griepvirusje of weet ik, ik zo wat. Hebben. En uh, gisteren, ja, een, een beetje winderig hè. Ja. In Ben je uit je broek gewaaid? Dat zit ook kan niet, dat denk je niet. Hij ja, zit goed vast. Maar, maar de voetbal moet je toch goed gedaan hebben gisteren? Uh, voetbal, voetbal uh, Ajax ja, uitstekend ah, natuurlijk. natuurlijk ja. Uh, maar het Zandvoortse voetbal, er was geen voetbal op Sanford. Want er uh, was een inhaaldieken. Ja. Er was maar één wedstrijd en daar heeft Sanford niet aan meegedaan. Het okay. was uh, HBOK tegen ANVJ. Dat is door ANVJ met uh, 2-0 gewonnen. Het ah. ziet uh, heel erg interessant voor Sanford. Sanford blijft gewoon 7. e staan op dit moment van de 14. Je staat onderaan het linker rijtje, dat is toch wel leuk eigenlijk, ja, denk ik. Ja, dat is toch helemaal niet slecht. Ja, nou, maar niks mis ja, mee. Niks mis mee. Hé, hey, heb je al gestemd op onze uh, top 20? Moet je wel doen, hè? Ja, zeker. Van nieuw jaren top 20, ja, moet je wel ah, stemmen. Je moet het ook even ja, ja, maar, in de krant zetten, dan, ik, dan gaat het heel zout stemmen. Maar ik zeg niet waarop, Ruud. Dat nee, dat hoeft ik niet. Aan. Nee, dat, nee dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Maar okay. vertel, wat heb je voor ons als razende recorderzijder? Ik, reporter, heb, uh, ik heb een drietal zaken voor jullie. Eentje die is niet zo uh, prettig eigenlijk. En twee, die vind ik wel heel positief. Laat ik beginnen met de niet prettige. Ja, Morgenavond is, is, is er een raadsvergadering en daarin uh, wordt uh, gesproken over de najaarsnota. Ja. En uit die najaarsnota blijkt dat er een tekort is van ruim 1 miljoen op het jaar 2012. Dus het lopende boekjaar. En dat is natuurlijk niet prettig. In die nota worden dan ook wijzigingen in de begroting 2012 en 2013 voorgesteld... En het uh, college stelt uh, de raad voor om uh, hiermee in te stemmen. Het is nogal wat. Uh, het gaat uh, voornamelijk over uh, de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Uh, zaken als de, de bibliotheek, uh, subsidies aan verenigingen. Daar moet in gesneden worden. En dat gaat toch een heleboel mensen te raken, denk ik, Ruud. En dat ja. vind ik niet goed. Nee, dat is ook niet goed. Het, het is niet anders. De gemeente krijgt uit het, uh, uit het gemeentefonds uh, een heleboel geld minder dan al uh, was begroot eigenlijk. En uh, daar moeten ze rekening mee houden. Maar dat is niet alleen de gemeente Zandvoort, hoor. Dat zijn alle gemeenten in Nederland die krijgen minder uit het gemeentefonds. Omdat het rijk er gewoon veel minder in gaat stoppen. Dus ja, Die moeten ook snijden. Ja. En ja, het heeft allemaal te maken met de, de, de financiële crisis die er op dit moment is. En uh, ik denk dat de, de raad uh, schoorvoet om toch wel uh, uh, toestemming geeft om die najaarsnota vast te stellen. Maar nogmaals, dat gebeurt morgenavond pas. Daar kan, kunnen we op dit moment helemaal niets mee doen eigenlijk. Maar ik wil het wel even melden en misschien kunnen mensen daar ook morgenavond dan naar gaan luisteren. Dat kan dan via... Uh, de CFM, dat wordt uh, live gepresenteerd door Don de Grebber. Het kan ook via de gemeentelijke website en u kunt ook naar uh, de, uh, het raadhuis gaan... om dat uh, live mee te mogen maken of te kunnen maken. mogen. Dat is misschien niet zo'n leuk woord, maar je kan erbij zijn. Dan is er uh, uh, 22 november, dat is dus vorige week, is er een nieuwe vereniging Zandvoort. En wel de seniorenvereniging Zandvoort. En dat is de afsplitsing van de AMBO. De AMBO die, uh, is een landelijke organisatie die uh, opkomt voor de mensen uh, van 50 jaar en ouder. En die hebben uh, uh, kort geleden bepaald dat uh, bepaalde zaken niet meer kunnen namens uh, AMBO. Er wordt geen geld meer beschikbaar gesteld en dat soort zaken. En toen heeft de afdeling AMBO, Zandvoort, gezegd: nou weet je wat, dan gaan we het zelf doen. En toen is dus 22 november. is. Uh, uh, nieuwe vereniging uh, opgericht bij de notaris. En dat is de Seniorenvereniging Zandvoort. En dan kan je nagaan, dat is nog maar kort geleden. Want we zitten nu op de 26e. En ze hebben nu al 285 leden op de teller staan. Zo, dat, dat, vind is ik heel goed. Ja, dat is nogal wat. Dus heel er goed. is wel behoefte aan. Ja. Wat gaan zij doen? Nou, hoofdzakelijk zal dat zijn um, uh, ondersteuning van, uh, van ouderen met um, um, zwemmen, met uh, bresje. Noem maar op, dat soort zaken allemaal. Uitjes eh, voor, voor de oudere Zandvoerders. Ik moet eigenlijk zeggen, de senior Zandvoort, Want eh, Helaas hoor ik ook in die categorie. En ik wil me nog niet echt een oudje voelen. Jij ja, wel, niet trouwens? Nou, ik heb me al dat dan gevraagd vorige week. Hè? Dat, ja, dat uh... bedoel ik dus. <laughs> daar gaat het dus over. Maar goed, er is dus een nieuwe vereniging. En dat is de seniorenvereniging Zandvoort. En daar kunnen uh, uh, inwoners van Zandvoort van 50 jaar en ouder uh, lid van worden. En uh, ik denk dat het een hele goede zaak is eigenlijk. Uh, dan heb ik nog iets heel erg uh, culinairs. Want uh, vandaag zijn de sterren van uh, Michelin weer uitgedeeld. Ja, ik hoor dat uh, in nieuws, ja. De, de, de, de, de regio Zandvoort, en ik spreek met name de regio Zandvoort. Uh, is eigenlijk niet achteruit gegaan wat dat betreft. Uh, de heeft uh, behoudt zijn twee sterren. Chapeau en Bloemendaal behoudt zijn twee sterren. Um, er zijn er vijf die uh, een ster verloren hebben... maar die liggen niet in onze regio. Er zijn er wel vijf bijgekomen. En als ik dan tot regio Zandvoort mag... Uh, uh, of me, uh, regio Haarlem, Amsterdam mag noemen... dan komt uh, Bordeaux en Amsterdam er, er, er, erbij. Michel um, Blanc in Heemstede... Uh, die, die, die krijgt een ster. En ook in Santpoort, de vrienden van Jacob die krijgen een ster. Uh, een goede zaak, denk ik. Ja. Um, wat ik nog heel frappant vind... is dat de Mosjegrot die uh, jaren uh, de twee sterren in uh, Brouwerskolk in Overveen heeft gekookt... die was ze kwijt omdat hij daar wegging. Hij is samengegaan met uh, Sam Hout uh, Places... Uh, dus is vlakbij het Centraal Station in Amsterdam... en die krijgt in één keer zomaar twee sterren. En ja. dat is een prestatie van die echt. Ja. Daar kan je dus absoluut gaan eten... En nogmaals, ik reken regio Amsterdam tot er, onze regio, dus uh, vlakbij het Centraal Station, is goed bereikbaar. En nou, ja, Het zal, je... zal niet te goedkoop zijn, maar als je dan gaat eten, denk ik zeker, want ik, ik ken dan, dan de, de keuken van Marcy Crot. Dat is uh, heel experimenteel en heel smaakvol uh, explosies in je mond van smaken. <laughs> en, sorry, en dat, uh, dat kan ik uitermate waarderen als oude chef-kok. Ja. Nou Joop, dat is mooi, dan gaan we... Nou, vandaag niet hoor, ik heb vandaag nog andere dingen te doen. Anders gaan ja. we gewoon uh, met de trein uh, gaan we naar Zandvoort, want dan ben je, ja, natuurlijk. Dan ben je een half uurtje, dat dus maakt dat ja, niet uit. Nou, zomaar, we ja, minder nog denk ik zelfs. Ja, zoiets, half uurtje. Maar goed, het okay. Bokkendoor is houdt dus uh, twee sterren en chapeau. En ja. um, eigenlijk hadden we verwacht dat er uh, dit jaar ook nog een derde drie sterrenrestaurant bij komen. Dat is niet gebeurd. Uh, we hebben er twee, dat is het... Uh, ja, in Zwolle van, en in, van, uh, Sluis, in Sluis geloof ik. Sluis, ja, Sluis uh, van Serge Hernan en uh, de libraaien in, uh, in Zwolle van ja. uh, Johnny en Therese Boer. Ja. Ja. We hadden verwacht eigenlijk dat er een derde bij zou komen, maar ik, ja, waarschijnlijk durven de, de, de, de inspecteurs van uh, Michelin dat niet aan, want de keuken moet altijd constant zijn. Ja, ja ik, ik ga er niet dagelijks eten. nee dat zou nou, is nou, hij niet betalen. Ja, is ook niet te betalen, joh. Dat kunnen wij toch wij, wij, we willen van die vergunnen, zoals wij, een patatje met. Ze zouden oh, nee. daar eens dus een uh, ster moeten geven. En, dan, dan <lacht> nou ja, dan. dat doen we toch aan de aan, uh, uh, Snekbare Plein. Ja, ja. Uh, negende in Nederland. Tweede van Noord-Holland. Hallo, zeg. Allemaal goed. Hey, uh, Joop, vergeet, vergeet niet te stemmen op onze top 20. Zet het en bedankt, even, bedankt, Zet het ook even in de krant. dan uh, <laughs> Oh, heb je het al ja, gedaan? Oh, dan gaan we kijken. Ja, maar dat, dat, dat weet je vorige week al gezegd, ik, ik ga het direct doen en dat heb ik ook gedaan toen. Oh, nou, ik heb het formulier nog niet gezien. Maar goed, het, uh, heb je wel op de goede site gestemd? Dat zat toch wel. <laughs> www.deviniljaren.webclick.nl Daar moet ie staan. Heb ik nog niet gezien. Oké. Okay. Hey Jop, bedankt weer voor je verhalen, we zien je woensdag weer. Woensdag hebben we live muziek in de uitzending trouwens, dat is ook leuk. Uh, dus uh, ik zie je woensdag weer. Is goed. Okay, ja, we jongen. spreken elkaar in ieder geval woensdag op het zien is een tweede. Dat is zijn tweede. Oké. Okay. Fijne. Dankjewel Ruud. Fijne Dankjewel, dag. Dankjewel Angela. Hoi, hoi. En nog een fijne, fijne uitzending hoi. verder. Dankjewel. Lo. Jo, hoi. fijne dag. You shine so bright. Mm -hmm -hmm. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, give out baby just cares for me my baby don't care for cars and races my baby don't uitvoering uh, van de, uh, van uh, Nina Simone, ik moet eerlijk zeggen, jammer. <lacht> ja, ik wist niet dat het een live uitvoering was, maar een beetje jammer. Het origineel is veel mooier. Vooral de piano-solo, want dat voelde me een beetje rammel op dit moment. Goed, maar Baby Just Catch for Me, de volgende keer ga ik het origineel wel eens een keer draaien. Want daar zit zo'n mooie piano-solo in en die was nu gewoon helemaal weg. Jammer eigenlijk. Zo! Ja, dat is een beetje Nederlands product, jongens. Uit de jaren zestig. Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart. The rainbow hides on a treasure, home. Oh, believe me, it's not true. And there ain't no mixture will give you back your youth. No mistake, machine, and a sound turn to gold like the rainbow. Magic word that holds you back from getting old. We waren dat nog. Ja. nog met de S. Hè? Later is die S eraf gegaan. Zo werd het uh, Golden Earring. Just a little bit of peace in my heart, heette uh, Delaro. That live in the town Don't understand He's never been out to miss round It's ten o'clock, the housewife yell When Jack turns up, we'll give him hell Husbands moan at breakfast tables No milk, no eggs, no the labels Mothers send the children out To Jack's house to scream and shout Dressed in black, don't know what's happened to old Jack. What's Jack? What's De stekmuziek. Uh. Gaan we eruit? <middels> Dit was het voor het leus van deze maandag. Hans zal eens even broodjes halen, dus mede aan bedankt voor het luisteren.